Wereldblik Politiek, een programma waar de JOVD het volgende van vindt. Ik vind het geen leuk programma. Waarom niet? Nou, ik vind het niet interessant. Hans Knoop van Realisten81 had een andere benadering. Ik pleeg voor bepaalde omroepen mijn woorden zorgvuldiger af te wegen. Hoe zit het met de KRO? Uh, ik ben altijd zorgvuldig, maar er zijn omroepen waar ik uh, extra zorgvuldig ben. Nee, maar hoe zit het met de KRO? Uh, zorgvuldig afwegen. wegen. Dat, valt, dat is de categorie zorgvuldig. De dat is, de, de dat, de dat de... is niet de categorie extra zorgvuldig. Ach, nou. Vanavond in Wereldblik Politiek, Hans Kombrink van de Partij van de Arbeid. Over een nationaal kabinet, de Partij van de Arbeid en de kerntaken, het CDA en de macht. En natuurlijk onze vaste rubrieken na acht uur in Wereldblik Politiek, Tom. Ja, met een alledaagse kijkruis op de wereld van morgen vroeg. Wereldblik politiek Voordat we echt van start gaan, even terug naar vorige week Toen vroegen we de luisteraars ons een briefkaartje te sturen Naar Postbus 9000 Waarin zij op, aan en andere opmerkingen konden plaatsen eh, Vragen dus aan politici die we onderweg tegen zouden komen Tot 26 mei Een greep in de postzak levert een kaartje op uit Enschede Aan Hans Kombrink van de Partij van de Arbeid Leggen we deze briefkaart voor want wij zijn ook voor democratie. Dat is heel mooi van jullie. Ja, dat vind ik zelf ook. Er is een briefkaart van Johan Ruiter uit Enschede. Vraag 1 is, wat is volgens u de grondoorzaak van alle problemen? Een hele brede, geloof ik. Ja, en die laat zich, moet ik vrezen, in die algemene termen niet, niet beantwoorden. Omdat er niet één grondzaak is voor alle problemen. Goed, de tweede vraag die hier wel op aansluit. Bent u in de politiek gegaan om die problemen op te lossen? Jazeker. Daarmee hebt u volgens mij ook de laatste vraag beantwoord. Want die luidt, ziet u het nog wel zitten of zit u uw tijd ook een beetje uit? Nee, ik zit mijn tijd niet uit. Op het moment dat dat het geval was, zou zijn. Dan zou ik zeggen, nu een ander die met verse energie er tegenaan gaat. Maar dat moment heb ik voor mezelf nog niet bereikt... Zeker als je het gevoel hebt, ook iedere dag nog zelf nog een stukje te leren. En wat waren de vragen van dat... Johan Ruiter uit Enschede? Nou, iedereen kan nog insturen voor andere politici die we tegenkomen. We bevinden ons in een parochiehuis in een dorp in het midden van Nederland. Daar is een bijeenkomst van de Partij van de Arbeid. En daar worden ook vragen gesteld in de zaal. Ik begrijp namelijk het hele verhaal niet. <tus> Uh, waarom er zoveel geld geleid moet worden, dat geld komt toch helemaal eens weer terug. En nou komt er niks terug van al die werkeloze De Dus 70 dat heb je gewoon al. Ik, ik ben het En dan een moet je geen oude potje moet komen, want dat verhaal hebben ze al zoveel uh, nee. keer verteld. Ja, dan komt hij natuurlijk wel mee. Wat gebeurt hier? Er wordt een vraag gesteld, een ingewikkelde vraag. En die vraag wordt afgesloten met een veronderstelling van het antwoord. Dat is gevaarlijk. Want... Wat gaat dan de politicus antwoorden? Ja, daar komt u natuurlijk wel mee. Nee, dan... nee want u weet het niet wat ik wil zeggen. Ja. Uh, want ik wou u een hoge mate gelijk geven. Uh, net toen, u, toen ik inviel uh, en de voorzitter zei van zo ja. voldoende, toen kreeg ik die gelegenheid dat ik even uh, slikte... Maar ook een politicus is maar een mens. Maar ook wij, en ook een politicus heeft zelf ooit eens een keer in het grijze verleden voor het eerst zijn eerste vraag gesteld. Hoe ging dat bij Hans Kombrink? Ik herinner me nog heel goed, als broekje van 15. Uh, stel ik voor het eerst van mijn leven in een openbare bijeenkomst. de vraag aan meester GBJ Hilteman die de wereldpolitiek uiteen kwam zetten. Nou, ik deed het bijna in mijn broek. Uh, ik heb me toch weten te verheffen boven mezelf op dat moment. Uh, en het is dan voor je persoonlijk een soort, soort, soort doorbraak. Want de volgende keer doe je het alweer met iets meer lef. Maar ik, ik weet nog heel goed uh, dat soort dingen voor de eerste keer. En dit is weer Wereldblik Politiek. Toen ik afgelopen week in een café kwam... zei een meisje tegen mij... Brom en ruis zijn niet leuk meer als ze aan politiek gaan doen. Ja, en dat is natuurlijk ontzettende flauwekul, want we zijn helemaal nooit leuk geweest. En politiek is op zich ook niet leuk. Maar wel belangrijk natuurlijk. En je kunt je dan af gaan vragen, hoe komt het nou dat mensen niet meer geïnteresseerd zijn in politiek? Want we hebben er alles mee te maken. Kortom, waar komt die desinteresse vandaan? Dat vroegen we ook aan Hans Kombrink. Die desinteresse uh, is er. Dat ken ik niet. Heeft wel meer dan één achtergrond. Uh, ik, ik, ik geef toe dat de, de mate waarin uh, mensen echt politiek geïnteresseerd zijn... nadelig wordt beïnvloed door het feit dat het de afgelopen vier jaar... ook zo demotiverend is gewerkt. Uh, kennelijk is een meerderheid van de Kamer in staat... door beslissingen die ze neemt, of is een soort van kabinet... ...wat op die meerderheid steunt in staat... ...om ook de politieke interesse te doen verminderen. En ik, ik, ik vind dat een heel griezelig verschijnsel. Jeugdwerkloosheid, ook, ook zo'n punt. Als, als specifiek naar een bepaalde categorie toe. Ja, wat hebben die van de huidige politiek te verwachten? En dan is het ontzettend moeilijk aan maar die de jongeren... de politiek is dan de regering die er nu zit? Ja, ja. Vanwege dat ontbreken van enige taakstelling ...en enig resultaat de afgelopen jaren. En dan is het ook voor ons, dat geef ik heel erg toe, moeilijk... naar diezelfde groep toe duidelijk te maken... dat het anders zou kunnen. Toen ons land in 1945 bevrijd werd... heerste er een stemming... met z'n allen de schouders eronder... nationaal bezig. Ons land zit weer in de moeilijkheden... en er is één iemand die al heel lang praat... over een nationaal kabinet. Hans Wiegel. We vragen aan Hans Kombrink... Waarom Wiegel daar nou al die tijd over praat? Uh, kijk, Wiegel die praat over een nationaal kabinet... terwijl hij het eigenlijk van zijn partij niet meer mag. Want die hebben tegen hem gezegd, dat deed vier jaar geleden nou ook al. Uh, doe dat nou eens niet meer. Uh, dat is mij gezegd door VVD'ers. Uh, wat? Waarom zou hij dat dan doen er nog steeds over praten? Omdat hij denkt dat hem dat voordeel oplevert... dat hij daarmee de staatsman kan uithangen... Uh, om daarmee kiezers te werven... Nou, meneer Van Acht beschouwt het misschien als een gevaar. En denkt, ja, laat ik nu ook maar eens even over het nationale kabinet beginnen. Want de hele tijdgeest is, we moeten met z'n allen samen. Uh, alsof er niet, niet een oppositie nodig is om weer een kabinet te controleren. Nou, wie denkt dat Van Acht een volstrekt anders beleid zou willen voeren, moet het mij maar zeggen. Uh, ik zie dat tot nu toe niet gebeuren. Maar het fenomeen nationaal kabinet is dus... Uh... Dat speelt Echtelijk? niet voor de PvdA. Uh, verre van ons bed, uh, absoluut tegen. Want wat moet dat voor kabinetsbeleid opleveren? Waar er zo verschillend wordt gedacht? Nou, er moet nog wel een beetje samenhangend beleid gevoerd worden door een kabinet straks. Deze week stond in de kranten dat er aan de verkiezingen op 26 mei zo'n 30 partijen meedoen. Die kunnen natuurlijk niet allemaal in de regering. Eén partij zit al vanaf 1945 constant in het zadel... Die partij heet nu het CDA. Van dat CDA is de heer Van Acht de lijsttrekker. Wat zou er gebeuren als hij het voor het zeggen had? In de eerste plaats is het mijn stellige indruk... dat als Van Acht maar even de kans krijgt... hij het CDA... aan een hernieuwde samenwerking met de VVD zal willen helpen. Alles beweegt zich bij hem in die richting. Nou bestaat het CDA... Niet alleen maar uit manier van acht. Het CDA bestaat uit nog veel meer mensen, en er zijn binnen dat CDA een paar mensen die er anders over denken. Want het zou wel eens dus goed zijn voor de Nederlandse politiek wanneer eindelijk eens een keer al was maar een tijdje dat CDA niet zou meedoen aan het kabinet. <tosses> Gewoon voor voor de politieke verhoudingen. Uh, en er zijn CDA's die er wel eens over praat die ook toegeven dat het wel eens goed voor het CDA zou zijn. Om eens even er aan te wennen wat, wat, wat het betekent... Als je, als je niet aan de macht deelneemt. Ho, wacht even. Dit is nieuws. Hans Kombrink. Hoe zit dat? Ja, ik weet niet of, of, of je daar nou namen bij moet invullen... als mensen dat, dat persoonlijk tegen me zeggen, maar... wordt er uh, persoonlijk gezegd. Uh, ja, dat wordt persoonlijk gezegd. Ik, in een openbaar debat hoor ik dat niet zo snel... Hoewel, de, de, de, laten we zeggen, de iets meer verlichte zijde binnen het CDA... hoe piepklein ook, uh, daar hoor ik die geluiden met name wel eens van. Komen we de boest van, ja, van de loyalisten? Uh, ja, en de, daar zo, zo omheen. Van ja, We zijn natuurlijk erg verwend wat betreft het hebben van macht. Wij weten niet anders of wij hebben macht. En omdat we in het centrum van de politiek zitten... hoeven we er ook eigenlijk niet zo hard voor de schorren... Om, om, om die macht te houden. Het CDA is te makkelijk geworden, vindt u? Ja, veel, veel te makkelijk. En opnieuw een hartelijk welkom bij Wereldblik Politiek. Wij bevinden ons nog steeds in dat kleine zaaltje, ergens in dat dorp, ergens in het midden van het land. In de zaal Hans Kombrink van de Partij van de Arbeid, die zo'n 20, 25 mensen toespreekt. Tom Brom peilt de meningen. Mag ik u wat vragen, bent u wat wijzer geworden? Je Bent u wat wijzer geworden? Uh, ja, dat, ik wist het allemaal al natuurlijk, hè. je verwacht dit gewoon. Als je dus je, je kranten leest, je houdt een beetje bij, dan is het geen verrassing meer natuurlijk. Hè. Ja, u bent weinig wijzer geworden? Hm? U bent dan weinig wijzer geworden? Uh, nou, ik ben in die zin wijzer geworden, dat als we dit vasthouden, uh, wat ze doen. Alleen ik vrees dus met het CDA dat het een mogelijke zaak is. Uh, dus uh, wat een teleurstelling is, is dat ze zo graag met het CDA weer mee willen. Je had nu een keer moeten zeggen nee, dan had je dus die kiezers of gedwongen, echt gedwongen, om op PvdA uh, de op deze 66 te stemmen. Uh, terwijl ze nu zeggen, het maakt toch in pest uit, want ze gaan toch weer met het CDA. Dus je kan het <coughs> Ja. Weet je wat ik bedoel? Ja, ja. Terwijl het CDA steeds rechtser wordt. Hè? Mm -hmm. En, nou, terwijl je dat allemaal ziet en je hoort dan dat ze toch weer met het CDA, dat is voor mij een teleurstelling, ja. Mm -hmm. Maar ik vraag waar bent u van? Ik ben van de KRO. Nee, u kijkt erbij alsof u zegt van nou... Nou, nee, ik, ik was bang dat het van de tros was. En weet u waarom? Die gaan de zaken als zijn verband liggen als ze het zouden gebruiken. Ja? Ja, daar ben ik niet bang voor. Nee, daar hoeft ook niet bang ja, voor ja. te zijn. Maar Isam... u bent teleurgesteld in het PvdA. Ik, ik neem aan dat u altijd gestemd hebt op de Partij van de Arbeid. Niet altijd. Eén keer heb ik gestemd op uh, uh, PSP. Maar dat heeft geen invloed, dat heeft geen zin natuurlijk. nee nee. nee. Maar waar, nee. Gaat u, waar gaat u straks op stemmen? Ja, wat moet ik? <coughs> ik stem op de Partij van de Arbeid. Maar een figuur als een uil, daar word ik ook een beetje raar van. Die staat er als een soort dominee als zijn verstoord. Die staat ook altijd naar alle kanten te zwengen. Dat heeft invloed, hè? Zo'n zo DNL die dan... Uh... Ja, nee, ik moet hem niet. Ik, ik, ik, ik krijg de griebels van die man. Dat is een enorme teleurstelling. Dat het schijnt te zijn, hoe hoger de mensen komen of klimmen op een bepaalde ladder, hoe meer ze zich de mensen die die ideale preken, ze zelf niet toepassen. Ja, en dan vraag je je af, is politiek een mannenzaak? Tom Brom duikt de zaal weer in. Mag ik u wat vragen? Ja. Bent u wat wijzer geworden vanavond? Mm, ja, toch wel wat. Wat? Um, nou, ik uh, ben altijd alleen maar meestal een beetje aanhangsel. Maar ik wilde gewoon weten wat precies het beleid was hiervan. En, uh, ik bemoei me eigenlijk verder heel weinig met politiek. Ik vind één in huis genoeg. Maar ik, ik wilde gewoon toch eigenlijk wel weten hoe dat allemaal precies lag. Ja, en de investeringen en dat soort dingen, de verdelingen van de prijzen. Dus ik, ik, ik doe best wel aan politiek. Ik, ik weet de beste hoop van al nou voor. En wederom hartelijk welkom bij Wereldblik Politiek. Hoogste tijd voor onze vaste rubrieken. Hans Kombrink... En de definitie van politiek. Politiek is, maar uh, dan nou moet ik daar heel snel over nadenken. Je bent er dagelijks mee bezig, maar de definities vaststellen doe je niet iedere dag. Is uh, het praten over en het nemen van beslissingen. Die ja, kortweg inhouden voor een heel groot deel hoe mensen wonen, leven, werken. Uh, terwijl ze daar natuurlijk zelf ook nog wel een aantal eigen beslissingen in te nemen hebben. Maar uh, politiek schept daarvoor toch het kader. Onze tweede rubriek behoeft net als vorige week overigens weer enig uitleg. Er zijn vragen die eenvoudig en er zijn vragen die moeilijk te beantwoorden zijn. We hebben een vraag die eenvoudig te beantwoorden is. Ja of nee is voldoende. De vraag luidt. Is als Kombrink politicus? Ja, uh, je zit in het parlement om aan het praten over en het nemen van die beslissingen deel te nemen. Daar je invloed op uit te oefenen. Al voeg ik er eerlijk aan toe dat die invloed groter is als je regeringspartij bent dan wanneer je oppositiepartij bent. En dan kijk ik nu even naar Tom Brom die de stand bijhoudt op het scorebord. Ja, nou, dat is heel moeilijk deze keer. Het ja viel in 1 minuut 13 tiende seconden en de uitleg daarna was nog 18 seconden. Dat is categorie 2, dat is 4 strafseconden, komt hij uit op 5,3 seconden totaal. Heeft ermee een eerste plaats? Een eerste plaats wordt dus gevuld door Hans Kombring van de PvdA, 5,3. En de tweede plaats op dit moment is 28 13 seconden en dat was vleden week de heer Hans Knoop van Realisten 81. Dankjewel, Tom Bron. Ja, en dan is het nu alweer tijd voor onze derde rubriek. Dat is een serieuze rubriek. De partij van de arbeid en de kernbewapening. Nou, de PvdA zegt ook, doe er maar vier op zijn minst de komende periode van de deur uit. Naast geen nieuwe. Vier van? Van de, van de zes die we nu hebben, van die kerntaken. Maar kiezen ze voor, als ze voor de PvdA stemmen? Voor geen nieuwe en voor terug naar twee in elk geval. Tja, en dan zijn we alweer zo ongeveer aan het eind van deze wereldblik politiek. We hebben nog één vraag aan Hans Kombrink. Wat gaat hij doen als hij uitgekeken is op de politiek? Ik, ik zou de journalistiek, maar dan een beetje in de commentaarsfeer dus schrijven over politiek en maatschappij... zou ik ook ontzettend leuk vinden. En dat is een van de dingen euh, waar ik zeg. Nou, als me dat gegeven zou zijn als ik ooit eens uit die kamer stap, euh, dan zou ik dat erg leuk vinden, denk ik. Aan deze wereldblik politiek werkte mee: Tom Brom, Jan Ruis, techniek Jack Aalten, Hans Kombrink van de Partij van de Arbeid, mevrouw De Jong en haar buurvrouw een vraag aan stellen. En voordat we eruit gaan, is het laatste woord aan Jan Schilleboer. Als je botje bij botje ligt, krijg je uiteindelijk een geraamte. <lacht> Dankjewel Jan. Tot volgende week.